Kans op regen of motregen en maximaal tussen 3 graden in het oosten en 6 aan de kust. Dit was het NMU. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met me nu de nacht. You can jump on a speedy coat, cross the border in a blaze of hope. I don't care how you get here, just get here if you can. There are heels in my...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 I'm De ma si soir, envie de fermer la si ce j'ai envie de casser la voix, casser la foi, casser la foi, casser la foi, casser la foi. sur les murs je peux plus voir la vie des autres même en Dieu je suis pas là pour les sourires d'après minuit m'en veux pas si ce soir chez Les rentrés vous manquaient Et le temps qui se perd entre tes jeunes usées et les vieux qui espèrent Et c'est flash qui a le En qu'on coule dans son lit, en appelant ça de l'amour, en les soumis honteux, qu'on van devant sa glace, en se disant je suis zijn, maar we zijn niet goed. We zijn niet goed. We zijn niet goed. We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 the radio up. Where's the So if you're too school for cool, I mean, and you're true.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 www.zfmzandvoort.nl I'm not gonna bless you I'm survive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 love and his place be much brighter than tomorrow and if you really try you'll find there's no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 Dan het weer in het zuiden regen en in Limburg natte sneeuw, elders droog en plaatselijk mist. In het noorden kans op gladheid door bevriezing. Vanmiddag overal kans op regen of motregen en maximaal tussen 3 graden in het oosten en 6 aan de kust.